Van Braakhol met het NOS-journaal. De Amerikaanse zangeres Whitney is overleden. Dat heeft haar manager bekendgemaakt. Die kon niet zeggen wat de doodsoorzaak is of onder welke omstandigheden ze is overleden. Houston brak door in 1983, toen ze werd ontdekt in een nachtclub in New York. In de jaren 80 en 90 scoorde ze met hits als I Will Always Love You, Saving All My Love For You en How Will I Know. Ze verkocht wereldwijd meer dan 170 miljoen albums, singles en video's. Later speelde ze ook in films, onder meer in de kaskraker The Bodyguard. Whitney Houston won veel muziekprijzen, waaronder zes Grammy Awards. Na 2000 raakte haar carrière in het slop, onder meer door problemen met drank en drugs. Dat had zijn weerslag op haar stem. Whitney Houston is 48 jaar geworden. De Griekse premier Papademos heeft in een tv-toespraak parlementariërs opgeroepen akkoord te gaan met forse bezuinigingen. Aan de vooravond van de cruciale stemming zei de premier dat zijn land aan de rand van de afgrond staat. De ingrepen zijn volgens hem nodig om een bankroet te voorkomen. Europa stelt een nieuwe lening van 130 miljard euro alleen beschikbaar als het parlement de bezuinigingen goedkeurt. Duizenden mensen hebben gisteravond naar een schaatswedstrijd gekeken op de Amsterdamse Keizersgracht... De wedstrijd werd bij de mannen gewonnen door Ronald Mulder en bij de vrouwen door Anette Gerritsen. Het was voor het eerst in 15 jaar dat de zogeheten keizersrace weer kon worden gehouden. Het is een afvalrace. Steeds leggen twee deelnemers een parcours van 160 meter af. De winnaars komen tegen elkaar uit totdat er eentje overblijft. Anette Gerritsen en Ronald Mulder mogen zich nu keizerin en keizer van Amsterdam noemen. Het weer vanuit het noorden bewolking en in het waddengebied al kans op lichte sneeuw. Overdag trekt de neerslag naar het zuidoosten. Vooral in het westen en noorden van het land kan het gaan ijzelen. Het wordt 3 graden in het noordwesten tot min 2 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Ever They're dancing.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 On baseline, Martina Nanny jump. On baseline, I'll no. On baseline, I'll see no. On baseline, Martina Nan. Okay. Here I am. Maybe she can marry married.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 Thank you. I'll take over now. And let's have a little taste of it, see a little taste of that old computer generated s, s, s wagger. Yes.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 Skip de trein, dus spring maar op bij mij, de fietsen weer naar huis toe samen een Onderweg spelde niet wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl Je lijkt een vrouwelijke chersie wel En de volgende morgen was niet te geloven Die chick die was weg en had me volgelogen En ik had er nog wel zo lekker genomen Maar eindstand had ze mijn fiets gestolen Spring maar achterop bij mij Achterop mijn fiets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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Nicky En het zou kunnen liggen aan die 15 whisky. Je kleding is roze, awesome, met blauwe fristie En je heupen zijn sexy, in die strakke skinny Misschien is het een idee om hier weg te gaan Naar een plek ergens, zie je ver vandaan Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan Of een schiet op een fiets helemaal aan de maan Onderweg vertel ik jou wat je niet wil horen Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je Het beste met je voor is om slecht te verwoorden Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen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 Vanavond ik niet uitgegeven De best besteden donnie van mijn leven Want als ik de junk geen money had gegeven Dan kon je nu niet achterop, dan kon je niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, Rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse En uh, werd verblind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf helemaal me voor te stellen Maar na mijn naam is Seth, mag ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks, geheim, niet doorvertellen Nee, ik best je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen We kunnen fietsen, flesje, tijd bestellen of